11 uur. Het NOS-journaal. Door Rold Megens. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het eens over het pensioenakkoord. De details zijn vanochtend gepresenteerd op een persconferentie. Minister Kamp. De sociale partners en het kabinet zijn het eens geworden over een gezamenlijke aanpak... om ons solide en op solidariteit gebaseerde Nederlandse pensioenstelsel in stand te houden. Wij doen dat voor de gepensioneerden van vandaag, maar ook die van morgen en van overmorgen. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat. Naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025. Daarmee wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De minister zei verder dat mensen vanaf 2020 de mogelijkheid krijgen om eerder met werken te stoppen. Een jaar eerder stoppen leidt wel tot een korting van 6,5% op de AOW-uitkering. Vanaf 2013 wordt de AOW jaarlijks met 0,6% extra verhoogd bovenop de indexatie. En ook komt er een inkomensafhankelijke oudere korting. In het akkoord is verder afgesproken dat de hoogte van de pensioenuitkering niet langer is gegarandeerd. FNV-voorzitter Jong is tevreden. Langer doorwerken, ja of nee. Een flexibele keuze, ja of nee, is inderdaad belangrijk. Maar we moeten er ook voor zorgen dat mensen fit de finish kunnen halen. En inderdaad aan het werk kunnen blijven. Tot het moment waarop ze er zelf voor kiezen om te stoppen met werken. Ook VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is tevreden. We hebben de grenzen van de polder opgezocht, zei hij. En het pensioenstelsel is fundamenteel gewijzigd. Het Duitse Robert Koch-instituut zegt dat het zeer waarschijnlijk is... dat Tauge de bron is van EHEC-besmettingen in Duitsland. Dat is zojuist bekendgemaakt in Berlijn. Vanmorgen werd de waarschuwing ingetrokken... om geen groente als tomatensla en komkommers meer te eten. De waarschuwing voor taugé en andere kiemgroenten blijft van kracht. Het productschap tuinbouw is enthousiast over de versoepeling van het EHEC-alarm... maar vindt het jammer dat kiemgroenten nog niet naar Duitsland mogen. Dat is nog een, een klein minpuntje, dat die kiemgroenten nog zijn uitgesloten. Maar ja, voor de grote producten, zeg maar voor de massa, als het gaat over de vruchtgroenten... of zoals zij dus noemen de saladegroenten, dat is in ieder geval super bericht. In totaal zijn nu zeker 29 mensen overleden aan de gevolgen van de EHEC-bacterie. In Nederland zijn acht mensen besmet met de bacterie. Een lid van het partijbestuur van het CDA stapt op vanwege de bezuinigingen. Dede Simons, die zich in het bestuur vooral bezighoudt met sociale zekerheid en gehandicaptebeleid... is ontevreden over de manier waarop de bezuinigingen de in haar ogen zwakste groepen treffen. Eerder deze week dreigde ook oud-Kamerlid Hanni van Leer het CDA-bestuur te verlaten... Ze is boos over de plannen om te bezuinigen op de sociale werkplaatsen. De hefbrug in Wallingsveen is gisteren 30 meter omlaag gestort door een menselijke fout. Dat zeggen de provincie Zuid-Holland en de burgemeester van de gemeente. Na een stroomstoring werd een noodaggregaat ingeschakeld om de brug te bedienen. Maar daar ging het mis, zei burgemeester Kremers tegen Omroep West. Er is toen bij de omgang met het noodaggregaat een fout gemaakt. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft er gisteren naar gekeken. De provincie is er zelf mee bezig. Uh, wat er precies gebeurd is. Maar er is geen enkele relatie met de onderhoudssituatie van de brug. Gisteren werd nog rekening gehouden met achterstallig onderhoud. De brug is een rijksmonument, dateert uit 1935... en zou volgend jaar gerenoveerd worden. Het weer, eerst nog wat zon, maar in de loop van de middag steeds meer stapelwolken... en dan vanuit het zuiden buien mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden aan zee, 20 graden in het binnenland. Alle verkeersinformatie Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Meersen en Knoppen-Europaplein 5. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen voor Heerenveen 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Os staat tussen knooppunt valburg en knooppunt eenwijk 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Goedemorgen. Ziet u ook zo uit euh, naar een mooie pinksterdag. Dan zou je tegen alle grote jongens willen zeggen... handen thuis en lazer op. Zondag kunt u los, euh, maar voorlopig hou ik u bezig met het volgende. Vrouwen van middelbare leeftijd zijn het gevoeligst voor depressies. Heel sombere gevoelens, het verlies van interesse in alles en denken... Aan de dood. Ik praat er zo over met Bauke Stegenga, hij promoveerde op dit onderwerp. En hoe kan het nou dat groene, zuinige auto's duurder worden... en dat bijvoorbeeld een Porsche Cayenne goedkoper wordt? Automedewerker Wim Oudewernink schiet gaten in het belastingplan van het kabinet. Vandaag wordt Prins Philip, de Duke of Edinburgh, negentig. Hij is al zestig jaar de gemaal, de steun en toeverlaat van koningin Elisabeth. De wereldontvanger zoomt in op het meest controversiële lid van het Britse Koningshuis. En het onvermijdelijke wielerevenement van het jaar komt er weer aan, de Tour de France. En daar maakt dit programma dan graag drie weken lang plaats voor. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Blijf aan het toestel voor de proloog en klik. Surf naar degids.fm Eerst ga ik het hebben over de tegenslag die minister van Bijsterveld te verduren kreeg. Ze nodigde Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant uit... om met haar mee te varen tijdens de jaarlijkse Canal Parade... de botenoptocht tijdens de Gay Pride. Maar Krol bedankte. Dat draait allemaal om ambtenaren die weigeren homoparen te trouwen. Van Bijsterveld is niet van plan die weigeren ambtenaren aan te pakken. En nu weigert Krol om bij haar in de boot te stappen. En Krol is aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Krol. Goedemorgen, meneer Mulders. We hebben vier minuten voor deze kwestie. Ik start de klok. Dat is nogal wat, zeg, om de minister zomaar te laten zitten. Nou, zomaar niet, want de minister weet dat ik haar best hoog heb. Ze doet erg haar best om uh, het beleid wat ingezet is door minister Plasterk... op een nette manier voor te zetten. Uh, ze doet ook een heleboel dingen erg goed. Maar het feit dat ze die weigerambtenaren in stand houdt... waar de Kamer in grote meerderheid van heeft gezegd... daar moeten we vanaf, waar ook de bevolking in grote meerderheid van zegt... dat willen we niet meer. Ja, dat is voor mij toch echt uh, een brug te ver. Het blijft een hoofdpendossier, die weigerambtenaren... Ja, terwijl het helemaal niet nodig is. De oplossing kan ik er ook heel makkelijk aandragen. Ik ben zelf ambtenaar van de burgerlijke stand, dus ik weet hoe het in de praktijk gaat. Eh, als je naar het gemeentehuis gaat om te trouwen, dan eh, doet een ambtenaar van de burgerlijke stand allerlei dingen die niet bij wet geregeld zijn. Hij trekt soms zelfs een toga aan, dan lijkt hij ineens op een dominee of op een pastoor. Hij houdt prachtige toespraken, soms komisch, soms stichtelijk. Alltons. Allemaal taken die hij niet hoeft te doen. Nee, maar sommigen doen dat wel. Maar ja. anderen die denken: ja, het druist even tegen mijn overtuiging in dat ik een homostel moet trouwen. En dat draagt dan, lijkt mij niet bij, tot een feestelijke huwelijksdag. Nee, precies. En daarom is er een hele goede oplossing. De oplossing zou zijn, die ambtenaar moet doen wat er in de wet staat. Want het is natuurlijk te zot als een overheid... zijn eigen overheidsdienaren daarvan vrij zou stellen. Dat moet de gewone burger dan wel niet denken. Dus wanneer die ambtenaar moet kijken of er huwelijksbeletselen zijn... en daar namens de overheid zijn handtekening bij moet plaatsen... dan moet hij dat gewoon bij elk paar doen. Maar als er nu een ambtenaar is die om welke reden dan ook... een bepaald paar niet ziet zitten... Dan kan hij wel zeggen, ja, luister, al die extra dingen die u van mij verlangt. Ja, dat kunt u toch beter bij een ander doen. En ja, hoe is het dan in de praktijk? Dan zal het paar wat zich niet thuis voelt bij een bepaalde ambtenaar, ook veel liever naar een andere ambtenaar gaan. Maar we moeten ervoor waken dat we uitzonderingen maken voor ambtenaar, voor een bepaalde ambtenaar. Want als je dat gaat doen, ja dan is het hek van de Dam. Dan kan elke ambtenaar om welke reden dan ook, welk huwelijk, of wat dan ook gaan weigeren. Met andere woorden, zo'n ambtenaar moet wat smoesjes verzinnen... En dan hoeft of die niet voor zijn overtuiging uit te komen. Nou, ik hoop niet dat hij smoesjes verzint... Maar als die uh, vertelt, luister mijn geloofse overtuiging uh, staat mij niet toe om bij uw huwelijk een leuke toespraak te houden. En als u mij vraagt, zal ik alleen mijn handtekening zetten, maar meer dan dat kunt u van mij niet verwachten. Nou, dan gaat het paar vanzelf naar een andere ambtenaar. En dan hoeven we in Nederland geen weigendambtenaren meer te hebben. Want hij moet gewoon doen wat de wet hem opdraagt. En al die extra's waar de wet hem niet toe verplicht, ja, daar heeft hij toch wel. Maar graag. dit is toch gewoon een symbolische doen? stap, meneer Kool? Nee, het is, het is veel meer dan een symbolische stap, want het probleem is nou juist dat uh, diezelfde regering miljoenen uittrekt om aan uh, kinderen op scholen duidelijk te maken dat ze geen onderscheid moeten maken tussen homo- en heteroseksuelen. En diezelfde Overheid Laat zijn overheidsdienaren dat onderscheid wel maken. Dat krijg je toch nooit uitgelegd? Maar zo'n urenlange boottocht is dan juist een uitgelezen moment... om de minister weer eens flink door te zaken over die weigerambtenaren. Ze zit op de boot, ze kan geen kant op. Nou, maakt u zich geen zorgen. Ik heb er onlangs nog uitgebreid gesproken. We hebben goed overleg met elkaar. En uh, ik kies ervoor om dat overleg te hebben vis-à-vis... -vis op een manier dat je echt uh, kunt overtuigen. En daar is uh, een boot niet echt verschrikkelijk. Jawel, want ze zit op zijn boot. Jawel. En veel tamtam, veel, precies... veel kabaal, uh, mensen om haar heen. Mensen die naar haar kijken, allemaal uh, homo's. Die denken, ja, ze moeten, ze moeten die ambtenaren flink aanpakken. U hebt een waanzinnig machtsmiddel en ze kan geen kant op. Nou reken maar dat ze deze keer toch al heel wat te verduren krijgt. Want de mensen langs de kant die weten ook heel precies wat er speelt. En ik denk dat het wel eens heel boeiend gaat worden... om te kijken hoe er op de minister op die boot gereageerd gaat worden. Inmiddels heeft het COC, uh, Wouter Nerings, ook al een oproep gedaan dat ook andere mensen die uitgenodigd zijn... dit keer maar eens een keer moeten overslaan. Ik ben nieuwsgierig wie er allemaal op de boot staat. U hebt en... zo'n Goed... uitgelezen kans. U kunt er uit de boot hangen tot het water aan de lippen staat. Nou was ik niet van plan. Ik doe hey, het liever de, de op de, de correcte manier. Meneer Krol, hartelijk dank. Graag gedaan. Dag meneer Beurders. Voilà. Iedere week berichten we over de wijk Vollenhoven in Zeist. Terwijl 4.000 mensen van bijna 50 nationaliteiten... wonen dicht bij elkaar in vijf verschillende flats. En Joost Wilgenhof doet wekelijks verslag. Joost, in welk deel van Vollenhoven was je deze week? Ja, we hebben tot nu toe veel gehoord over de gero en L-flat. Dat zijn relatief goedkope sociale huurflats. Maar aan de andere kant van Vollenhoven staat de winkelcentrumflat en de Montessori-flat. Koop, en vrij dure huur, andere mensen dus... Uh, heel Vollerhoven komt aan die kant van de winkelcentrumflat... om de boodschappen te doen. Maar ik vroeg me af, komen de mensen van die kant ook aan de kant van de L-flat? En uh, mevrouw Vaartjes uit de Montessori-flat, die geeft antwoord. Daar kom ik niet. Ja? <laughs> Daar gebeuren zulke rare dingen. Ja, dat vind ik een beetje eng. Hm. Ja, ja, zo vaak politie. en laatst was, nou is ja, vorig jaar weer geweest een eervraak. Een vrouw in de partiek in, in brand gestoken... Dat soort dingen. En naar beneden springen. En, uh, dus er uh, zitten heel veel allochtonen van alles en nog wat. Ik zeg ze altijd vriendelijk gedag hoor, maar daar, oh dus... ja er is zoveel daar gebeurd. En achtervolgingen, dan hoor je de politieauto's weer door de straten razen. Nou ja, ze hebben een keer mijn hele auto leeggeroofd. Ik had leren bekleding en ik wou naar mijn werk gaan. En uh, ik denk, dit is mijn auto niet. Ik denk, nee, de deur zit op een keer, dat doe ik toch nooit. Maar ik deed de deuren ook, was morgens vroeg. Ik denk nee, dus is mijn auto niet, dus ga verder zoeken. Ik denk, nou, kleur klopt, kenteken klopt. Dat zag ik daar achter een raampje ingeslagen geslagen was. <laughs> en de glijers en de airbags wat raden doorgeknipt. Nou, de hele auto was. Je uh, moet het maar durven. Maar zijn er nou incidenten of is dit de wekelijkse kosten? Nou, de, dat is bij ons was het een incident en met die uh, inbraak ook wel hoor. Maar uh, daar uh, is het aan de orde van de dag hoor. Dat er wel wat gebeurt. Maar ja, dat zijn al die mensen die gevlucht zijn uit hun land. En die hebben, dan hebben ze daar in die grote flats gedaan. Zeker. Ja, maar er zitten ook hele nette, hele aardige buien. Want ik groet ze altijd en ik heb verder nooit last. Ja, één keer. Hallo. Hallo. Stond ik hier te pinnen. Ja. En uh, stond niemand achter me. En met dat ik dat geld eruit wil halen, voel ik een hand. Maar ik doe dit. Ik grijp dicht. Dus hij had mijn hand vast. Want ik keek naar achter was in buitenlanden. Een Turk of een, Markaan, dat is een verschil zie ik nooit. En ik uh, gaf een trap naar achteren. Iedereen zei stomme, had dan mes kunnen hebben. Ik denk, ja, doe je dat, denk je niet ja. aan. Dus, maar ik had geld nog vast. En toen ging ik hele troepen helpen, ik word beroofd, ik word beroofd. En dan schrikken ze. En toen uh, liet hij los, toen kreeg ik een pet op mijn oren oh. en toen rende hij weg. Maar ik had wel mijn geld. <laughs> En dat was hier, dat zit er is En toen hier... ben ik de winkel ingevlucht. Ik zag even bijkomen hoor van de schrik. Oh, wat dapper van u, ik had het gegeven. Ik zeg kom, als we, als we allemaal zo doen. Doe, hij moet gewoon van mijn geld afblijven. Maar zegt, dat zegt, komt wel vaker voor. Dan gaan ze in de telefooncel staan, doen ze net alsof ze bellen. Ja, want er zit hier een, een pilautomaat. en dan... Taak... Ja, dan gaan ze in de telefooncel. En, die staat er vijf meter vandaan. En, ja, dat ja. zien ze dan precies, dat, dat hebben ze uitgerekend. Oh, ja, weet ja, ik. Hoe ze dat doen, de... Wanneer het geld eruit komt en dan komen ze eruit. En dan proberen ze het te ritsen. Of achter die auto's gaan ze zitten. Weet je, staat een auto achter die? Dan zie je ze ook niet. Hoe lang woont ze er al? Ja, zo'n uh, 13 jaar woont ze nu in de Montessori Flat. En uh, nadat ik dit gesprek met haar had gehad vertelde ze ook nog dat ze ooit in de gero flat had gewoond. In de jaren zeventig. Dus toen zei ik van ja, laten we dan even nog samen naar die gero flat, uh, lopen. En dat uh, wilde mevrouw Vaatjes wel. Hier zijn alle fietsen buiten. Dat is bij ons niet te proberen, want dan ben je ze zo kwijt. Bij de Montessori-flat? Ja. Auto's ook. Nou, ze is zo leeg, hoor. Ja? Dan gaan we even naar 1737. Daar heb ik gewoond. Ja, het komt me al bekend voor. Hier is het kantoor van de wijkagent. Zag dat dat uh, toen ook al? Okay. Nee, nee, nee. Die hadden we nog niet. Dat, was... dat is ook allemaal afgesloten. U, u, u, u wees naar de, kelder, naar de fietskelders. Dat is ja, afgesloten. Die hekken. Dat, dat was voorheen ook niet. Nee. kon je gewoon uh, met de fiets naar buiten. Dit is. Ja, oh, dat kantoortje staat er nog maar. Dat was toen een crash. Maar dat is nu wat anders, denk ik. Een uitvaartcentrum. Wat gezellig. Zit ik hier aan de 1737? Oh. Ja, hier heb ik gewoond ooit. Dat zag er heel anders uit. Ja? Ja, die bellen zaten binnen. Kon je okay. gewoon de deur open doen. En aan de binnenkant bellen. Er was ook geen videobewaking en zo. Dat is allemaal nog ja, gemoedelijker en gezelliger. Maar wat u eigenlijk vooral zegt is dat u veel meer beveiliging ziet vergeleken met toen u oh, hier ja, woonde. veel meer. Iedereen kon gewoon uh, alle galerijen op. Want we, ik heb er gewoon een tijd voor het wijkcentrum Volders rondgebracht. En dan kon je gewoon met elke flat naar binnen lopen. Het is wel heel erg Kijk veranderd uit. hoor. Ja, hondenpoep. Ze zei net van, er werd veel ingebroken, maar toen had hij het over de Montessori-flat. Ja, en de Gero toen niet. Dat was uh, keurig allemaal. Hadden we nooit last. En wat is er volgens u veranderd? Waarom is dat uh, allemaal anders geworden? Ja, toen woonden er nog geen getonen. Uh, ja, en dan schreeuw ik ze weer over een kam. Dat wil ik niet. Maar, uh, nou ja, criminaliteit weet ik veel wat. Vooral onder de jeugd veel. We zijn het eigenlijk twee verschillende werelden, die, die Montessori-flat en dan... En die torenflat die staat er een beetje als een... Ja, dat is huur. Wij, dit is vrije sector, waar ik zit. Dan kan je ook kopen. Ik heb hem gekocht. En dat andere is wat goedkoper. En uh, ja, bij ons laat ook niet iedereen toe. Daar mag je ook geen schotels plaatsen en al dat soort dingen. En geen was buiten of er hangen. En uh, ze kijken naar je inkomen en wat dan ook. En of je een strafblad hebt en dat soort dingen. Die bier, die de maar hier op het kruispunt, we staan nu vlakbij die uh, torenflat, rechts van ons hebben we de Geroflet en links van ons hebben we de Montessori-flat. Ja. Kijk, en zal ik je even laten zien dat dit stukje de Montessori-laan heet. Nou, en dan dachten wij linksaf, noemden dat dan ook de Montessori-laan. Even voor de duidelijkheid, vanaf de winkelcentrum -flat tot aan de L-flat, dat heet allemaal Laan van Volle. Ja. Terwijl het hier toch uh, Montessori-laan heet. U bent niet de enige die dat wil, maar uh, wat... Ja, meer. was een voorstel voor de vereniging van uh, huurders. Die hadden ook voorgesteld om dan hier Montessori -laan van te de Montessori-laan van te maken. maken. Ja. Maar eigenlijk verandert daar natuurlijk niet zo heel veel mee, behalve... Het... Nou, dan heb je een andere naam, want uh, ik, als je zegt uh, bij buitenstanders, uh, ik woon in Vollehoven, of woon je daar. En als je zegt, ik woon op de Montessori-laan... dan associëren ze dat niet zo gauw met volle ogen. Mevrouw Vaartjes, volgende week meer, hè, Joost? Ja, dan ben ik er weer. Dankjewel. je wel. De Gids. FN. Nou, de dag begint, je, je, je doet je ogen open en je denkt... er was iets heel kuts. Oh god, ja, die depressie. En dan moet je je uit bed slepen, naar de douche... en dan met de grootst mogelijke weerzin... Zet je jezelf onder de douche en probeer je de, de, de wanhoop van je af te spoelen. En dan ging ik meestal wat eten voor zover ik dat door mijn keel kreeg. Want ik was ook erg misselijk en vol met ja, echt fysieke walging. En uh, daarna ging ik meestal op de fiets zitten en heel eind fietsen. Dat was eigenlijk nog het enige wat ik deed. Cabaretje Mike Boudet vertelt ruim een jaar geleden over zijn zware depressie... in het programma Pauw en Witteman, naar aanleiding van zijn boek Pil. Woensdag promoveerde psychiater-epidemioloog Bouke Steginga op het Nederlandse deel van een groot internationaal onderzoek. En dat gaat over de factoren die een oorzaak kunnen zijn voor het krijgen van depressie. Gefeliciteerd. Dank u wel. We hoorden net van uh, Mike Bourdais, uh, ja die eigenlijk zwartgallig beschrijft hoe donker de dagen voor hem waren tijdens die zware depressie richtte u zich ook op uh, mensen die zo ver heen waren al? Nou, in ons onderzoek hebben we ons voornamelijk gericht op uh, mensen die bij de huisarts kwamen. We hebben het onderzoek uitgevoerd aan het uh, Julius Centrum bij het UMC Utrecht. En eigenlijk hebben we mensen uh, meegenomen in ons onderzoek... die, die uh, ja, voor welke klachten dan ook bij de huisarts kwamen. Wat vroegen ze dan? Uh, de, de, de, de mensen die bij de huisarts kwamen... Uh, ja, die kwamen eigenlijk voor een hele batterij aan klachten. Dus ze konden gewoon voor, voor een hoofdpijntje komen, maar ook voor een uh, ontstoken teen... En wij hebben toen gevraagd of ze mee wilden doen aan ons uh, depressieonderzoek, omdat we graag in kaart wilden brengen uh, wat het ontstaan is van depressie en, en uh, wat het beloop kan zijn. En sommigen zeiden ja, en die, die kwamen dan in een groep terecht en die kregen om de zoveel tijd een formuliertje of hoe ging het? Ja, klopt. Uh, de mensen die deelnamen, die, die hebben een, een, een vraaglijst opgestuurd. En we hebben ze tevens een, een, een interview bij hen afgenomen. We dus hebben een diagnose van, van depressie gesteld. En die mensen hebben we ook uh, over de tijd heen gevolgd, dus meerdere jaren. En is dit onderzoek uh, gekeken vanuit het feit dat er mogelijk bepaalde risicofactoren zijn op het krijgen van een de depressie? Uh, dat soort dingen zijn over het algemeen al bekend. We hebben voornamelijk ons gericht op, op ja, verschillen in, in, in type depressie. Uh, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar het duur van depressie en, en hoe vaak het terugkwam. En uh, ook naar verschillende groepen mensen. Dus bijvoorbeeld of uh, vrouwen kwetsbaarder zijn of bepaalde leeftijdsgroepen. Maar u zegt die risicofactoren zijn al bekend. Welke zijn het dan? Nou, over het algemeen uh, ja, zijn heel veel dingen bekend. Dat bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau uh, kan leiden tot een depressie. Uh, ja, bijvoorbeeld ook bepaalde levensgebeurtenissen. Dat, dat kan leiden tot een depressie. Uh, en dat vrouwen twee keer zo vaak een, een depressie ervaren, dat is ook uh, bekend. Dus dat zijn echt de grote dingen die we al weten. En welke mensen in welke leeftijd krijgen, ja, hebben het meeste last van een depressie? Uh, normaal begint een depressie, uh, ja, komt vaak voor tussen het twintigste en dertigste levensjaar. Dan is vaak een eerste depressie. Uh, wat ik heb gezien in het onderzoek, wat wij hebben er, uh, geobserveerd... is dat voornamelijk mensen op middelbare leeftijd ook heel erg, heel erg kwetsbaar zijn. Mooi, ja? Uh, ja, dat daar voornamelijk uh, levensgebeurtenissen een, een grote rol spelen. Als je, Moet... je vader overlijdt of je moeder overlijdt, dat soort dingen? Ja, ja precies dan daar, denken? daar moeten we aan denken. En bijvoorbeeld uh, of een ernstige ziekte ook in de persoon zelf. Of uh, bijvoorbeeld diegene heeft een ongeluk gehad. Of een uh, probleem met justitie dat bijvoorbeeld voor moeten komen. Dat kan er op die uh, leeftijd heel sterk voor zorgen... dat, dat uh, mensen een depressie kunnen ontwikkelen en dan voornamelijk... Uh, uh, binnen het vrouwelijke geslacht. En dat wordt dan echt een zware depressie? Uh, ja, we hebben de, de depressie gemeten op basis van een uh, diagnostisch interview. Uh, en dat zijn dan uh, mensen die uh, twee weken of langer, grootste deel van de dag, uh, ja, vijf of meer symptomen hebben. En dan moet u denken aan somberheid, uh, verlies van interesse voor dingen, uh, bijvoorbeeld al concentratieproblemen, eetproblemen, slecht slapen. Maar ook schuldgevoelens, uh, gedachten aan de dood. En die moeten allemaal echt uh, twee weken of langer... het grootste deel van de dag uh, aanwezig zijn geweest... om te voldoen aan een, aan een diagnose. Dus het zijn niet de, de mensen die ja, soms wel uh, slecht slapen... of, of uh, even geen zin hebben om te eten. Dat heb ik zelf ook wel eens. Oh ja? Maar, maar een hele batterij aan, aan factoren ja, eigenlijk. Ja, en dan Dat echt ik... voor een langere duur. En uh, krijgen ze dan ook fysieke ongemakken? Die spelen ook uh, zeker een rol. Uh, we hebben ook uh, gezien in het onderzoek dat uh, ja, fysieke ongemakken in, in, in dagelijks leven... dus uh, moeite hebben met traplopen of uh, schoonmaken in het huis. Mensen van middelbare leeftijd? Ja, ja ik, kon, uh, ik denk dat u terecht dat opmerkt. Uh, want ik denk dat u refereert aan het feit dat het vaak op, op hoge leeftijd uh, problemen zijn. Ja. Uh, maar daar denken we dat andere oorzaken een rol spelen. Dus uh, ja, moet u denken aan chronische aandoeningen, lichamelijke, lichamelijke klachten... Dat, op, dat, op die leeftijd vaak voor zorgt dat mensen depressie krijgen. Maar echt die fysieke ongemakken, uh, dus uh, ja, moeite hebben met, met, met uh, traplopen, uh, schoonmaken, kan uh, gevoelens van, van uh, isolatie en, en uh, verlies van zelfvertrouwen creëren. Dat kan er weer toe leiden dat mensen stress ontwikkelen en een depressie. Nou zegt u het er een paar keer toe, en het was al bekend, zegt u, vrouwen hebben er meer last van dan mannen. En dat het, het, na En hand zei u dat opnieuw. Vrouwen die hebben het meeste last van depressies. En dat zijn ook vrouwen in middelbare leeftijd. Ja. Um, het is sowieso bekend uit eerder onderzoek... dat vrouwen uh, vaker een depressie krijgen. En wij hebben nu echt specifiek gekeken... naar uh, het effect van, van die levensgebeurtenissen. En daarbij zien we dat, dat als er dus een persoonlijk trauma optreedt... of iemand moet voorkomen... dat dan op middelbare leeftijd uh, de kans aanzienlijk groter is... Dat, uh, dat die personen een depressie ontwikkelen. En hoe komt het dan dat vrouwen er meer last van hebben dan mannen? Ja, wat de gedachte is, dat, dat uh, ja, op jonge leeftijd ook, ook de, de mannen uh, vaak wat weerkrachtiger zijn, zich minder zorgen maken. Uh, het is natuurlijk de bekende midlife crisis uh, waar veel mensen het over hebben. Uh, dat vrouwen vaak kunnen piekeren over dingen. Uh, vrouwen voelen zich vaker sociaal verantwoordelijk, zowel voor hun kinderen als bijvoorbeeld voor hun ouders. En uh, ja, op, op dat stadium in het leven kan, kan dus voor zorgen dat, dat bepaalde levensgebeurtenissen ervoor uh, zorgen dat iemand een depressie krijgt. U zei het ja, je kan het zien aan een hoop factoren. Uh, geen eetlust, concentratieproblemen, moeite hebben met slapen, dat soort zaken. En als, die, als je die bij elkaar voegt, dan heb je echt wel last van een de depressie. Dus niet zo dat je, als je je een beetje somber voelt, dat je dan kunt spreken van een de depressie, of wel? Nee, nee dat is, uh, dat is uh, zeker uh, niet het geval. Er zijn natuurlijk, uh, ja, iedereen heeft wel eens van die gedachten, ik, uh, ik slaap natuurlijk zelf ook wel eens slecht. Maar wat echt het onderscheid maakt is dat, dat die mensen dan echt twee weken of langer het grootste deel van de dag dus echt dan uh, die, die klachten ervaren. En uh, aan om zo'n criterium te voldoen, uh, ja, dat is wel echt heel erg anders dan, dan mensen die zich soms uh, even wat minder voelen. En zie je het aan mensen? Uh, er zijn inderdaad ook een paar uh, lichamelijke kenmerken. Uh, vaak kunnen mensen bijvoorbeeld trager spreken of, of uh, trager bewegen. Maar het kan zich ook uiten dat ze zich juist veel sneller bewegen of sneller praten. En dat zijn ook dingen die wel echt uh, geobserveerd kunnen worden door, door mensen uh, naast hen. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld ook heb gezien in mijn onderzoek. Uh, dat ik uh, gelijk al binnen vijf seconden eigenlijk kon zeggen... Uh, of iemand een grote kans maakt om een depressiediagnose te krijgen. Want dat zag ik gewoon aan de mensen als ze binnenkwamen... Uh, dat ze langzamer bewogen of, of gewoon heel erg uh, in één. Ja, maar ze kunnen ook sneller bewegen, zegt u. Dus uh, ja, dan, ja. dan weet je nog niks misschien. Nee, maar vooral, uh, dat zijn dan dingen die, die naaste mensen, dus familieleden, zien. Maar voor te trage, dat, dat is wel heel duidelijk uh, op te merken. En zie je het ook aan de ogen, de oogopslag? Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik wel wat lastiger te zien. Maar uh, ja, er zijn wel bepaalde mensen waarbij dat wel uh, zichtbaar is. En dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland. Maar het maakt deel uit van een groot internationaal onderzoek. In welke andere landen is het nog meer uitgevoerd dan? Ja, het Nederlandse deel hebben we uitgevoerd dus aan het Juliuscentrum uh, van het UMC uh, Utrecht. Uh, daarnaast heeft uh, Engeland uh, de, het onderzoek gestart. Uh, Estland, Slovenië, Spanje, Portugal en Chili hebben we meegedaan. En overal dezelfde? resultaten uh, Wel zeker vergelijkbaar, ja. Hartelijk dank. Epidemioloog Bouke Steginga promoveerde deze week... op het Nederlandse deel van een groot internationaal onderzoek... naar de risicofactoren voor depressie. Zuinige auto's duurden en sleurpen is goedkoper. We hebben de belastingplannen van het kabinet... dus goed tegen het licht gehouden en krijgen er een dubbel gevoel bij. Hip hip hooray, Prins Philip is jarig en dat vieren wij mee. Dat... Krijgt u zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws met Donald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het eens over het pensioenakkoord. De details zijn half tien gepresenteerd op een persconferentie. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat. En daarmee wordt die pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, zei minister Kamp. Duitse Robert Koch-instituut zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat Taugé de bron is van EHEC-besmettingen in Duitsland. Dat is bekendgemaakt in Berlijn. Vanmorgen werd de waarschuwing ingetrokken om geen groenten als tomaten, sla en komkommers meer te eten. De waarschuwing voor Tauge en andere kiemgroenten in Duitsland blijft van kracht. Een lid van het partijbestuur van het CDA stapt op vanwege de bezuinigingen. DD Simons, die zich in het bestuur vooral bezighoudt met sociale zekerheid en gehandicapte beleid, is ontevreden over de manier waarop de bezuinigingen de in haar ogen zwakste groepen treffen. En Axo Nobel krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Topman en oud-minister Hans Weijers vertrekt volgend voorjaar bij het chemieconcern. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Tom Bugner... die nu nog werkt voor een Zwitserse multinational. Als wijers volgend jaar vertrekt, dan heeft hij tien jaar bij Axo Nobel gewerkt. En wat hij gaat doen, dat is nog niet bekend. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Meersen en Knoppen-Europaplein, vijf kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knoppen we meer drie kilometer. daar wordt de weg weer schoongemaakt naar wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht... Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat voor Sliedrecht 6 kilometer. Daar stond een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 arnhem Os staat tussen knooppunt Valburg en knooppunt Eenwijk 5 kilometer file. Daar staat een auto stil. De linker rijstrook is dicht. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Een opera van kleuters, fietsen bij de VARA en een jarige prins. Dat gaan we doen het komend half uur. De Gids.fm. De wereld ontvangen. Dan ja, vangt een nootje gaat naar Groot-Brittannië. Vandaag viert de Duke of Edinburgh, Prins Philip... Zijn negentigste verjaardag. Hij is al 60 jaar de gemaal, dus steun en toeverlaat van koningin Elizabeth En waarschijnlijk ook het meest controversiële lid van het Britse koningshuis. Want als de Britse kranten over prins Philip schrijven... dan is de kans heel groot dat hij tijdens een werkbezoek iets onhandigs heeft gezegd... of dat hij iemand heeft beledigd. Hm. Maar het zijn niet alleen de sensatiekranten die er graag bovenop springen. Op die gaffs, de flaters van prins Philip, in de aanloop naar zijn negentigste verjaardag... schreef ook de, de Independent over zijn... Uh, zijn flaters, en zetten er 90 op een rij. Nou, steek van wal. Nou, tijdens het staatsbezoek aan China in 1986 werd aan prins Philip gevraagd... Van, of wat hij eigenlijk van, van Peking vond, waarop hij antwoordde... ghastly, afschuwelijk. En tijdens datzelfde bezoek gaf de prins nog een goedbedoeld advies... aan een Britse student die daar in China studeerde. En hij zei, als je hier veel langer blijft, dan ga je nog naar huis met slitty eyes. Met spleetogen. Dat was natuurlijk absolutely... Not done. Nou, nog een uit die categorie. In Australië bezocht het koninklijk paar een Aboriginal cultureel park. En daar hielden de Aboriginals allemaal demonstraties. En dan vraagt Philip op een gegeven moment aan die leider van de Aboriginals: uh, go uh, Gooien jullie nog steeds speren naar elkaar? Nou, ook op die lijst een incident van twee jaar geleden: President Obama en zijn vrouw Michelle worden ontvangen op Buckingham Palace. De uh, de Chinese, de Russians. <laughs> not not in nee. <laughs> <je> <laughs> ja, Obama die vertelt over zijn drukke agenda. Hij had gesprekken met de leiders van China, van Rusland. Met de Britse premier Cameron. En dan gaat prins Philip door de bocht. Kunt u het verschil zien dan? En dan moest hij smakelijk drie... bij lachen, zo te horen. Dan moest hij heel erg hard om lachen, ja. Maar de Britse pers die kon er helemaal niet om lachen. In sommige kranten werd prins Philip... naar neergesabeld, omdat hij zou hebben gesuggereerd dat president Obama die mensen niet uit elkaar zou kunnen houden. Nou, waarom de pers bovenop dit soort sprint, dat vertelt Andrew Neal van de BBC. They expected to represent us in the best possible way to the widest possible number of people. And when they get that wrong with inappropriate remarks... about slanty eyes or deli belly or whatever it is that he's had... then of course we're going to pick on that. Because he's not meant to do that. Andrew Neal van de BBC. Hij zegt, ja, het, het Koningshuis moet zoveel mogelijk mensen vertegenwoordigen. Ja, wanneer je dan zulke ongepaste dingen zegt over spleetogen bijvoorbeeld... ja, natuurlijk gaan we er dan als pers op in... want het is gewoon niet de bedoeling dat je dat doet, zegt Andrew Neal. Is het nou qua de opzet van Prins Philip of gewoon humor? Nou, op, op mij kwam die Prins Philip altijd over als een ja, chagrijnige oude knar. Dat kan zijn dat ik dat beeld heb overgehouden aan die film. The Queen, die heb je misschien ja. ook wel gezien. He, die gaat over de dood van Diana. Hoe afstandelijk het, de koninklijke familie daarmee omging. En ja, Philip is in die film een heel erg nare man. Maar volgens mensen die hem goed kennen, heeft hij twee kanten. Aan de ene kant kan hij heel Kort af en bot zijn, bot zijn, en zijn naam is niet voor niets die Iron Duke, he, de, de ijzeren hertog. Maar als hij bijvoorbeeld een werkbezoek aflegt, dan is hij juist heel hartelijk en geïnteresseerd. En volgens Sir David Attenborough die, die kent de prins al langer, ja, daar horen ook zijn schetsende opmerkingen bij. I think that in many circumstances he just wishes to try and, as it were, puncture the balloon and will occasionally pass um, a, a jocular remark. En er zijn all die po-faced journalisten die het schrijven, als this is een great statement is. Ja, volgens Edinburgh doet, doet prins Philip juist zijn best om ja, onder allerlei verschillende omstandigheden het ijs een beetje te breken. Ja, wat, doen, doen, wat doen die humorloze journalisten dan? Die doen net alsof de prins een of andere belangwekkende uitspraak doe, doet. Nou, Edinburgh vindt de opmerkingen van Philip onschuldig en de pers die smult ervan. Niet alleen van de opmerkingen zelf. Eh, want als ze erover schrijven, dan kan de prins weer heerlijk uit zijn slof schieten. En daar kunnen ze dan weer fijn over schrijven. Dus we spaken van een moeizame verhoudingen tussen de prins en de pers. Is die er altijd geweest? Nou, zeker sinds de jaren zestig. Uh, hij bracht uh, in 1966 een werkbezoek aan een, uh, aan een ziekenhuis. Probeerde hij met een klein patiëntje te praten. Maar een verslaggever die drukte er steeds zijn microfoon tussen. En daar was Philip niet van gediend. what you heard on television, that you uh, you suggested to a chap with one of these things, how he might dispose of it. To well, it I, I'm delighted he took it down. I hope he did it. TV-kijkende Britten die konden toen al zien hoe Philip die verslaggever het advies gaf om die microfoon ergens te steken waar de zon niet schijnt. En later in een tv-interview liet hij ook duidelijk blijken dat hij van die uitspraak bepaald geen spijt had. Veel aan het dus in de Britse pers voor de Flaters van Prins Philip. Geeft dat wel een eerlijk beeld? Nou, van van? nee, volgens mij niet. Kijk, hij is vandaag negentig geworden, maar hij is nog altijd beschermheer van, van honderden stichtingen en clubs en instellingen. Het afgelopen jaar legde hij alleen al 300 en, 380 werkbezoeken af. Uh, en het schijnt dat hij in zijn hele loopbaan als, uh, als prins 5000 speeches heeft gegeven. Dus uh, een druk baasje. De tv-zender ITV die zond een prachtige documentaire uit over prins Philip. Ja, als je ziet hoe actief hij nog is op die hoge leeftijd. En wat hij in zijn leven heeft gedaan als natuurbeschermer. Uh, maar ook met zijn inzet voor Britse kinderen. Daar zullen veel Britten toch respect voor hebben. In elk geval de fans van het Koningshuis. Willem van u Hartelijk dank. Goed weekend. Hetzelfde. Net als iedereen in de kunstsector is ook de Nederlandse opera op zoek naar een nieuw publiek. Het hele Pinksterweekend kunnen kleine kinderen naar het muziektheater in Amsterdam voor de kleuteropera Poi. En daar waren deze week al schoolvoorstellingen van. Anita Huls heeft die voorstelling gezien. Anita, goeiemorgen. Goedemorgen. Opera en kinderen, gaat dat een beetje samen? Nou, dat gaat verrassend uh, goed samen. Want deze is dus inderdaad voor kleintjes. Het heet een kleuteropera, maar die schoolvoorstellingen... er waren klassen van kinderen van een jaar of acht. En die hebben het er ook heel erg van genoten... En ik moet zeggen, zelfs uh, ik. Ik heb ze op een gegeven moment open mond zitten kijken. Ik dacht ook, oh, ik moet er iets professioneel bij gaan zitten. Mm -hmm. Ik vond het heerlijk om te zien. Gelukkig zit je er nu wel professioneel bij. Uh, Poi, is dat een bewerking van een grote opera? En uh, dan nee. gemaakt voor kinderen? Nee, het is, een, uh, het is oorspronkelijk een Noorse opera. Uh, en speciaal voor, voor kleine kinderen geschreven. In een uh, soort fantasietaal. Dus dat maakt het ook heel makkelijk om het hier gewoon uh, uit te voeren. Het is dezelfde fantasietaal. Uh, en wat ook leuk is, je zit niet in de grote zaal. Uh, maar het echte opera gedeelte, dat is uh, de aangeklede voorstelling... is in een grote studio. Maar om dat te komen, zwerm je met de hele troep door... Die, dat hele muziektheater door, door de gangen, de kelder door. En als je binnenkomt, uh, dan begint de voorstelling al meteen in de foyer. Uitgelaten kinderen... Op de roze trappen van het muziektheater. Ze komen hier voor de kinderopera Poi. Volgens mij is hier een opera. Wat zeg je? Volgens mij was hier een opera. Komt hier een opera? En weet je wat dat is? Ja? Wat is dat dan? Oh zingen? Oh, wat mooi. Wat is opera? Uh -huh. Barbara Cozin met zo'n uh -huh. Dat is ho, ho, ho zingen. Ja. Dat is natuurlijk het kiesje. En dat is natuurlijk opera. Het is klassieke zang. Ik heb ook soms voor een voorstelling voor kinderen gedaan. En daarna mochten ze vragen stellen. En ze vragen, kunt u ook normaal zingen? Ja, dat is natuurlijk wat kinderen kennen. En ze vinden het een beetje gek. Ik heb het zelf als kind ook een beetje gek uh, gevonden. Maar dit is toch een andere vorm. En dat is natuurlijk ook opera. Het gaat over wie Het wordt gezongen. Het wordt... De muziek is hiervoor geschreven, gecomponeerd. Het is een echte, echte voorstelling. Waar gaat de voorstelling kooi over? Deze voorstelling gaat over Henriette, een meisje. Die is helemaal gefascineerd door geluiden, door kleuren. Vooral door, door geluiden. Um, uh, ze woont samen met een soliste. Die moet heel hard studeren. Die moet elke dag heel veel oefenen. En we wonen in dezelfde kamer, dus ik maak dat ook als dat meisje elke dag mee. En uh, ik probeer haar te helpen. Om weer van muziek te gaan genieten. Van de geluiden, van alles moois om, om, om haar heen. De cellisten en de zangeres die slapen. En nu komt iemand ons wenken om mee te gaan uit het theater in. Nu rennen de trappen af naar de kelder van het gebouw, van het muziektheater. Gaan we gaan er verder de kelder door. Heel geheimzinnig allemaal. Waar gaan we heen? Ik weet het niet, weet je het? Nee. Waar gaan we nou naartoe? Weet ik niet. Ik denk nou naar de opera. Oké. Okay. Kijk, hier gaan, ze pubers. En... Um... De tweede deel van de voorstelling is uh, mijn droom. Net de Sopraan Barbara Cosin. De droom van Henriette, Ze wordt wakker in een kubus met heel veel kussens. Een kubus die, die, maakt, die maakt geluid, die geeft kleuren. Ze, ze um, uh, ontmoet ook... De, de celliste in haar droom, het is een soort een kleine nachtmerrie. Maar ze wil, wil zo graag samen muziek met haar maken. Ze wil dat zij weer mooi gaat spelen, maar ze wil ook heel graag met haar samenspelen. Dat is haar grootste droom. En aan het eind van de voorstelling komt het. Uh, nou, dan moeten we zien of het goed komt of het niet goed komt. Maar uh, dat is haar passie, dat is haar wens. Ze wil niks liever dan mooi muziek maken en van alle soorten uh, geluiden genieten. Mm. Tum, da, da, da, da, Zo een, een, een opera, een kinderopera zingen, is echt heel anders dan het grote werk, hè? Ja, dat is totaal anders. Ook, ook nou, in, in eerste plaats omdat het voor kinderen is. Omdat die beleven het totaal anders zijn. Veel expressiever. Ze, ze roepen dingen, ze, ze, ze doen geluiden. Nou, ze zijn zo anders betrokken bij zo'n voorstelling. Want bij een volwassen voorstelling is het stilte in de zaal. En dat is nu, vind ik, zo leuk dat, dat kinderen zo meedoen. En, en qua, qua materiaal is het natuurlijk heel anders omdat het niet uit werkelijk klassieke zang gaat, maar gaat om geluiden maken, om veel meer spreektekst, om veel meer uh, met je stem spelen. Wat voor geluiden die stem kan maken. Wat voor, uh, ja. In die zin is het heel uitdagend voor de stem en het komen over sommige liedjes in. Maar ik ben heel van het ook aan het improviseren en heel veel. Uh, en um, ja, het is totaal anders, maar ik geniet er zo van. Het is zo'n verrijking ook voor, voor zangeres. Ik ervaar dat zo tenminste, dat om zoiets soms te doen. Daar groei je ook in en dat is. Je geeft je stem een andere dimensie ook. En dat is, uh, nou, dat is leuk om te doen. Het ging over een meisje en een soort van heks. En het uh, meisje zat in een bak met kussens. Ja, en ze zei: Pooi, pooi, of weet ik veel wat. En liep het goed af? Ja. Want hoe liep het af? Wat deden ze toen? Toen, ging, toen werden ze een beetje vrienden. Wat gingen ze toen samen doen? Dansen en zingen. Hoe je het mooi? Ja. Ik heet Tigo. Huh? Tigo, dag Tigo. Poi. Opera Poi. Morgen, zondag en maandag te zien in het muziektheater in Amsterdam om 11 uur en om half 2. En voor wie er naartoe wil, er zijn nog kaartjes. Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. De Bora aan het plekken hoort. Dat betekent dat het er bijna tijd is op de fietsen. De Bora, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Uh, kan niet missen, de proloog die proloog komt er weer aan. Wat ga je precies doen? Drie weken lang uh, Tour de France volgen en het hele circus eromheen. Niet vanuit Frankrijk, maar eigenlijk vanaf de plek waar jij nu zit, elke werkdag. En je weet dat er dit jaar geen proloog wordt gereden, de Tour? Uh, uiteraard weet ik dat. Ja, nee, het overningsweekend is een uh, gewone etappe en een ploegentijdrit, Dus... Uh... En waarom verschilt de proloog met Radio Tour de France? Nou ja, wij volgen de Tour de France wel en natuurlijk ook de koers. Maar uh, Radio Tour de France heeft natuurlijk verslaggevers in de koers. We uh, volgen het met Gio Lippens. Met, uh, ja, zal je het net hebben. Uh, en met uh, Sebastia natuurlijk op de motor. En wij gaan juist een beetje uit die koers. En belichten meer de randen van de sport. Noem maar wat. Nou ja, Waarom gebruikt een renner doping? Uh, wat is de passie van Jan Siebelink voor de Tour? Uh, waarom moet je bijvoorbeeld zes bananen eten als je in een berg op fietst? Dat ik, soort zaken. Ik herinner me voor. Ja, nog, had je bijvoorbeeld de vraag of Fabian Cancelara nu wel of geen modertje op zijn fiets. Had, ja, daar he? was toen heel veel discussie over. Hij heeft natuurlijk net Parijs roubaix gewonnen en de Ronde van Vlaanderen. En iedereen zei, hij is met hulp omhoog gefietst. Nou ja, dan gaan wij dat een beetje uitzoeken. En toen was hier Jasper van Heeswijk van Van Tijl. Dat is een fietsbouwer. En die had dus ook zo'n fiets meegenomen. Daar staat hij. Het is een, uh, ja. ja, het is eigenlijk niet eens echt een racefiets, hè, Jasper. Want het is, het is een, een mountainbike. Ongeveer de mountainbike. Zoals ik hem nu zie, uh, ziet hij er gewoon uit zoals elke andere fiets. Maar er hangt wel iets aan het frame, een klein buisje. Er hangt iets aan het frame, er hangt een zadeltasje aan. De kabels zijn nu buiten het frame gewerkt, maar die kunnen eventueel ook binnen het frame door, natuurlijk. En je hebt een, uh, inderdaad een schroef waarmee die gebevestigd is aan, de, aan het frame. Om te voorkomen dat hij uh, mee gaat draaien. Hoeveel trap je harder nu hiermee? Mm, als je hem op gang zwengelt zelf, als je zelf begint met trappen, dan kun je hem op de 30 houden met je voeten van de pedaal af. Kunnen we hem even horen? Want je zei al, ja, het kan bijna niet, want je moet het merken, want hij maakt lawaai. Nou, laat me horen dan. Komt ja. Maar dat hoor je niet, hoor. In een uh, vol peloton, volgens mij. Daar volgens Jasper toch wel. En ik heb er zelf ook nog even op gefietst, moet ik heel eerlijk zeggen. En het gaat echt hard. Dat is ongelooflijk. En maak je dit programma alleen met gasten in de studio? Nee, nee, nee. We hebben ook, uh, of, uh, ja, ik ontvang ook nog, uh, buiten die gasten... hebben we natuurlijk ook nog een rubriek. Uh, ja. Onze toerkijker die komt weer terug. En uh, vorig jaar speelden we de fotoquiz. En die is er dit jaar ook weer. En die toerkijker is eigenlijk een ontzettend leuk onderdeel. Want dan gaat Robert-Jan Boy, onze verslaggever... die gaat langs bij liefhebbers en kijkt met hen... Vooruit op de etappe van de dag. De nieuwsredactie van RTL Nieuws zit ik hier bij Rick Nieman. Die is geboeid aan het kijken naar de televisieschermen. Rick Nieman heeft een aantal jaar geleden een tourprogramma gemaakt. Maar nu dus gewoon hier ja, in Nederland te kijken naar de etappen. Zeker. Zou ik niet graag bij willen zijn, Rick? Stiekem toch ook weer wel. Nu dat ze vertellen dat het op de tour maar les slecht weer is. Dat het regent, dat er wolken hangen. Ik kan me zo goed herinneren dat je dan uit de hitte kwam van de eerste week. En dan ineens een traai moest en daar stond te wachten tot wie er het eerste uit die wolken opdoen. Ja, elke keer als ik naar de tour kijk denk ik, oh ik had toch stiekem wel weer graag bij geweest. Maar Deborah, we zitten hier... Ja, en ook dit jaar willen we natuurlijk graag weer ergens hier zitten. Dit was Rick Nieman natuurlijk een, een bekende Nederlander. Maar we willen ook graag bij de minder bekende liefhebbers aanschuiven. Dus die kunnen zich melden op de proloog En daar mogen ook uh, de toeristen tour zich melden. En dat is een nieuw onderdeel. Ik wil namelijk ook heel graag praten met mensen... die bijvoorbeeld zelf zo'n berg opfietsen... of hun etappes uh, en koersen afwerken. Jij fietst toch ook heel hard? Ja, nou ja, niet heel hard. Niet zo hard als de jongens in de tour natuurlijk. Maar ook wel bergjes op of niet? Nou, zo af en toe. Een klein viadukje, een ja. klein heuveltje. Hè, maar die mogen ze niet melden. Het moeten echt uh, de mensen zijn die ook de wel, etappes hebben gereden. Er zijn natuurlijk ook mensen die het circus achterna reizen... en dan zelf niet fietsen, maar toch wel elk jaar... bijvoorbeeld op zo'n bergflank staan. Of langs, uh, ja, langs, langs de etappe of langs de poers. Dan kan ze foto's opsturen en video's. Nou, dat is dus wel de bedoeling. Want we willen graag uh, heel erg uh, ook onze site natuurlijk... een beetje daarbij mooi aankleden. En dat kan natuurlijk met foto's en filmpjes en verhalen. Dus uh, ja, neem ons. Ja, zeker. En nou mis ik nog de vraag maken, want die was er vorig jaar ook. Nou, die is er dit jaar uiteraard gewoon ook weer. Ja. Uh, met prangende wielervragen, zoals dat dan zo mooi heet. En uh, ook hartstikke leuke feitjes en weetjes zoals deze: zadelpijn en ander leed. Waarom hebben renners uh, ja, geschoren benen? Er zijn een paar redenen die, uh, die gaan er rond. En uh, een ervan is dat het voor uh, valpartijen heel hygiënisch is. Nou, dat klopt. Ja, als je natuurlijk net als die profs uh, veel fietst... en af en toe eens valt, en veel vaker dan gemiddeld... Ja, dan, is het, dan is het handig om, uh, om niet die pleisters te plakken op behaarde benen. Dat is helder. Uh, en massage werd ook gezegd. Nou, ik heb uh, toen gesproken met de masseur van Rabobank, Tony van Engelen. Die zegt van, dat is allemaal onzin. Hoe kan mij dat nou schelen? Mijn haar de benen. Pff, ik masseer ze gewoon. En, uh, dat deed ik vroeger ook met voetballers wel eens. Nou, er is niks aan de hand. En uiteindelijk... Als je, als je een beetje kijkt naar wat er nou echt de reden is... het is gewoon ja, de, de, de ijdelheid, de schoonheid. De, als je wielrenner bent, dan heb je geschoren benen. Punt. Hoofdredacteur Roderick de Munnik was dat van het magazine Fiets. En ook die is er dit jaar weer bij... samen met trainer Adrie van Diemen en voedingsdeskundige Ineke Fokking. En zij beantwoorden allerlei vragen. Kun je al iets zeggen over de gasten die langskomen? Want het is binnen drie weken zover. Hè? Nou ja, dus er moet wel al wat op papier staan natuurlijk. Maar uh, er zijn er een paar. Uh, schrijver Herman Chevrolet komt langs. Die uh, bijt eigenlijk het spits af op 4 juli. Heeft een ontzettend leuk boek geschreven over het tourcircus. Maar dan ontdaan van alle ja, hijza eromheen. Dus eigenlijk een beetje een ontluisterend beeld schetst hij. Uh, hij is er 4 juli in ieder geval. Herman Ram van de Dopingautoriteit komt langs. Want uh, ook dat is natuurlijk altijd weer een hot item. Ja. Ploegleider Ivan Spekebrink van de skillshumano ploeg En ook Alex Roeka. En het is de derde keer dat de proloog te horen is. En hij is er elk jaar bij geweest. Alex Groeke dus. Ja, zanger en liedjeschrijver. Hij ja. heeft een passie voor de tour. Vorig jaar had hij een nieuw nummer geschreven. En daarover kwam hij vertellen en uiteindelijk uiteraard ook zingen. Ik heb het nummer geschreven dat is, heet Ik ben een renner, daar ga ik straks spelen. Ik heb eigenlijk spijt dat ik daar de val niet in verwerkt heb. Want de val is toch ook een algemeen ding, waar je in het leven ook mee te maken krijgt. Je valt, je moet weer opstaan, het doet pijn, je moet doorzetten. Snap je? het is wel een, een, een metafoor ook weer, hè, de val. En dat is ook de kracht van de wielersport volgens mij. Hè, de, de, het verliezen, het winnen, de hoop, de verwachting, de neergang, het verraad, het bedrog, alles zit erin. Geen valpartijen dus in het nieuwe nummer. Wil je het gaan spelen? Zal ik iets gaan zingen even? Oké. Okay. Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt, de zwarte sneeuw, het bijtend grind, de mensenzee die in je oren bralt. Het snijden van de wind. Ik ben een renner. Minstens duizend keer kapot gegaan, heb dagen langs de kans dan wachten op een ander wiel om verder. Door de hel te kunnen gaan, want ik ben een renner, ik ben een renner. Een soort beest dat jaagt op buiten prooi, roem en eer en waar zelf ook op gejaagd wordt weer. Alex zijn rennen. Een prachtig liedje en dat zal hij zonder twijfel nog een keer... Uh, tegen horen laten brengen in de proloog. Die gaat maandag 4 juli van start. Elke werkdag dus om 11 uur tot 12 uur... in de plaats van de gids.fm. Een leuke uitzending met Deborah Bleckenhorst. Dat genieten geblazen. En uh, je kan mailen op het moment dat je te gast wil zijn... of uh, dat je een verslaggever op bezoek wil naar de proloog vara.nl de proloog vara.nl en je kunt ook kijken op de website deproloog.vara.nl dus zonder dat gedoe met www deproloog.vara.nl dit is de Gids .fm. met Felix Burders. het is uit met de pret met belastingvrije groene auto's Vorige week maakte het kabinet belastingplannen bekend. En dat betekent het einde van de grote belastingvoordelen voor groene rijders. Autojournalist Wim Oude goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wim, we spraken al eerder over die belastingplannen, maar je wilde er toch nog een keer op terugkomen. Waarom? Ja, het, het is zo dat uh, uh, vorige week werd het even snel voor Kemervaarsdag bekendgemaakt. Maar uiteindelijk blijkt alle, uh, alles te staan in een uh, brief aan de Tweede Kamer. En dat is geen A4'tje, maar uh, 52 pagina's dik. En uh, die brief die zal in het najaar in al zijn details worden behandeld uh, in de Tweede Kamer. De essentie van het plan is alleen wel dubbel, moet ik zeggen. Inkomsten uit autobelastingen moeten veiliggesteld worden. Maar tegelijkertijd wil, wil men toch ook de CO2 blijven verminderen. Dat moet je later uitleggen. Ja, nou, het is zo dat het huidige systeem om groene auto's te bevoordelen, te stimuleren. dat is wat uit de hand gelopen. Dat is een beetje een uh, slachtoffer van het eigen succes geworden. Vorig jaar haalde het kabinet daarmee, uh, de regering, nog 2 miljard euro op aan BPM en uh, motorrijtuigenbelasting. Maar als het zo doorgaat met die verkoop van die groene auto's. dan uh, is dat in 2015 uh, nog eens een keertje 700 miljoen minder. En dat, uh, dat kan dus kennelijk niet. Nee. En uh, daarom is er nu een, een nieuw. Op de CO2-emissie gebaseerd regime opgesteld. Waarbij de grenzen nog verder scherper zijn. om hele energiezuinige auto's te bevorderen. Maar bestaande auto's, ja, die worden eigenlijk een beetje teruggefloten. En daarvoor moet dan wel betaald gaan worden in de toekomst. Zijn er straks dan nog groene auto's waarvoor je helemaal geen BPM of motorrijtuigenbelasting moet betalen? Ja, dat, dat deel van het plan dat zit wel goed in elkaar. Nu is het zo dat, ze, dat je voor die extreem zuinige auto's. Die hebben een CO2-emissie van 110 gram of uh, 95 gram als het een diesel is. Die grens die gaat naar 83 voor alle tweede uh, categorieën samen. En, uh, voor elektrische auto's betaalde je de, met nul CO2 je helemaal niets. Daar komt nu, die grens wordt verschoven naar 50 gram om de zogenaamde semi-elektrische auto's... dat zijn hybride auto's die een deel elektrisch kunnen rijden... en een hele lage CO2-emissie hebben om die te bevorderen. En daar komen er verschillende van op de markt de komende tijd. Dus, dus dat deel plan, het plannetje, dat ze steekt goed in elkaar. En daarvoor betaal je dus geen BPM en motorrijtuigbelasting. Geen en, BPM, geen motorrijtuigbelasting. En zijn er benzinemodellen modellen die die grens van 83 gram halen op dit moment? moment? Nee, uh, er zitten er uh, twee die er dicht in de buurt komen, dat is de, de uh, Lexus uh, CT200, dat is een hybride auto, die komt aan 87 gram en de Volkswagen Polo uh, Blue Motion Diesel, die zit ook op 87 gram en er zijn een aantal, er is een aantal uh, modellen in de markt binnen de industrie die daar misschien de komende jaren aan gaan voldoen. Toyota komt met een hele kleine Yaris hybride en die zou ook wel eens onder die 83 gram kunnen gaan duiken. Maar wat is er dan zo dubbel in die plannen? Nou, het dubbele van het plan is dat de auto's die nu vrij zijn gesteld van BPM, dat is die registratiebelasting, en van motorrijtuigenbelasting, die gaan over drie jaar gaan ze wel motorrijtuigenbelasting betalen en komt er ook BPM op. Dus een, een Toyota IGO of een Peugeot 107, die is nu helemaal vrijgesteld ervan en in 2015 komt daar 650 euro BPM bij. Dus het is dus een, een beetje vreemd dat een zuinige auto gestraft gaat worden. En dat wordt nog erger wanneer je bedenkt dat auto's als een Porsche Cayenne... en dat is nou niet bepaald het toppunt van zuinigheid in de showroom en op de weg... die wordt 20.000 euro goedkoper omdat er een nieuwe BPM-berekening komt. 20.000 euro goedkoper? Maar wat een heeft Porsche dat Een Porsche nog... Cayenne wordt 20.000 goedkoper, ja. Hoe kan dat dan in verband met de dat CO2? Dat komt omdat oorspronkelijk de BPM werd berekend op basis van de aanschafwaarde... van de kladigerswaarde. En daar is een, onder het huidige regime al een, een, een CO2-grondslag uh, ingevoerd, waardoor die hele zuinige auto's bpm-vrij werden. Maar nu gaan ze dat voor alle auto's doen, die grondslag van de catalogusprijs die vervalt en alles wordt op basis van uh, CO2 berekend. En daar komt op een gegeven moment aan uit dat een aantal auto's zoals een Porsche Cayenne of een Volvo XC90 duizenden euro's goedkoper worden. Dat kan dus tot verwarrende situaties leiden, Wim. Wat gaat de consument daar de komende jaren van merken? Nou, in ieder geval is het zo dat die uh, invoerdatum... van de verschillende uh, veranderingen per 1 januari 2012... begint dat met die volledige elektrische auto's. Maar... Dat loopt tot 2014 en dan loopt die BPM, die goedkope BPM, die loopt af. Uh, op dat moment zal er waarschijnlijk een piek in de verkoop zijn. Vlak voor dat moment. In de aankoop van die kleine auto's. En daarna zakt dat natuurlijk in. Uh, maar bovendien gaat het ook zo dat voor, voor, voor zakelijke rijders, voor lease die hebben nu een bijtelling van 14, 20 of 25 procent. gebaseerd op die CO2-emissie. Je rijdt met een auto van met 20% bijtelling, maar dan verandert dat, dat, dat die, die verdeling, die berekening op basis van andere CO2-emissies en dan ga je ineens 25% betalen. En dan kan het voorkomen dat twee collega's in een identieke auto rijden, maar het ene leasecontract loopt nog en dan mag je 20% bijtelling hebben en de ander die gaat 25% betalen. Dat is een van de onduidelijkheden en ook, ook verwarring natuurlijk waar, wat je toch aan iedereen maar moet uitleggen en dat is bijna niet uit te leggen. Wim ouderwering. probeer dan het uit te leggen. Hartelijk dank en graag tot volgende week, Wim. Tot volgende week. Vadag daar de Gids. Wat valt er vanavond te buizen in het Uur van de Wolf op Nederland 3 om vijf over half negen? Een documentaire over Barry Hay, zanger van de Golden Earring. In zijn huis in Curaçao treft hij voorbereidingen voor een nieuw album dat hij opdraagt aan zijn vader. Hij gaat voor het eerst terug naar zijn geboorteland India, het land waar hij zijn vader op zijn achtste voor het laatst zag. En om tien voor twaalf begint op SBS de film Goodfellas van Martin Scorsese met Robert De Niro en Joe Pesky. Een misdaadmeesterwerkje, zo wordt er gezegd. Heb jij hem ooit gezien, Goodfellas? Ja, ja zeker. Ja, ja. En die film? documentaire van Hey trouwens ook, die is echt mooi. Ja, dat is een haling weer natuurlijk. Ja. herhaling op. zoveelste ja, maar trubie. Je ziet echt gewoon een andere kijk op die man ook even. Het is wel, hij is wel oké. Okay. Ik heb hem niet gezien, dus ik ga vanavond kijken. Leuk. Het ja. ga je doen een lunch. Um, Bas Eenhoorn was ooit de man die die term Jip en Janneke taal lanceerde. Uh, daar is onderzoek naar gedaan door allerlei bollebozen. En dan blijkt dat uh, hoger opgeleiden zich ontzettend erger aan politie die Jip en Janneke taal, uh, spreken. Dus we gaan Bas Eenhoorn daar weer op laten reageren op dat onderzoek. Um, en verder in het mediaforum gaat het natuurlijk over die foto's... van het Nederlands elftal die uitgelekt zijn daar in Brazilië. Een soort... Uh, Déjà vu met 74 natuurlijk. En de stelling straks in Stand.nl. de verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. Het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht in lunch. Surf naar de gids.fm. Een goed Pinksterweek einde. Dag. Radio 1 Tour Top 100.